4 uur Levi van Eck met het NOS-journaal. Een oud topadviseur van president Trump heeft schuld bekend aan samenzwering... en het geven van valse verklaringen in het Rusland-onderzoek van de FBI. Rick Gates was adviseur van Trump tijdens de verkiezingscampagne. Gates heeft het vermoedelijk op een akkoordje gegooid met speciaal aanklager Robert Mueller... nadat er nieuwe aanklachten tegen hem bekend waren gemaakt over witwassen en belastingontduiking.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 De Franse douane heeft per toeval een gestolen schilderij... van de 19e-eeuwse schilder Edgar Degas teruggevonden. Het schilderij dat de Franse schilder in 1877 maakte... werd bij een reguliere controle ontdekt in de bagageruimte van een bus. Het is niet duidelijk hoe het werk dat al negen jaar werd vermist... daar terecht is gekomen. De passagiers zeggen allemaal dat de koffer waarin het schilderij zat... niet van hen is. Het schilderij heeft een waarde van naar schatting 800.000 euro... Op de Olympische Spelen in Pyeongchang is snowboardster Michelle Dekker uitgeschakeld bij de Parallel Reuzenslalom. In de kwalificatieronde eindigde Dekker als 17e. Ze kwam 100 honderdste van een seconde tekort om door te mogen naar de volgende ronde. Het weer, het vriest en het is vrij helder. De minima liggen tussen de min 3 en min 6 graden. Maar de wind maakt het voor het gevoel een stuk kouder. Overdag is het vrij zonnig met wat sluierwolken en mogelijk is het in het noorden eerst wat lage bewolking. Het wordt 2 tot 4 graden met een koude noordoostenwind. Dit was het NOS journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. De nacht van de radio. Met Maroon. Een hele mooie nacht of een hele vroege morgen. Je luistert nog steeds naar de nacht van de radio hier op NPO Radio 1. Het programma waarin ik op zoek ga naar verhalen. Gemaakt door kunstenaars, podcastmakers, muzikanten, opiniemakers, columnisten en idealisten. En dat doe ik ook heel erg graag met jou, de luisteraar. Praat mee via 0800-1121 over wat je hoort. Of stuur een appje naar de Radio 1-app. Je kan ons ook liken op Facebook. We hebben inmiddels 46 likes. Um, en daar kan je berichtjes achterlaten. We kregen net een mooi berichtje uit Kabul. Uh, met een foto. Laat ons weten waar je zit, waar je luistert. En ook via Facebook kan je uiteraard uh, reageren. De Radio 1 App, als je die wil downloaden, kan dat via uh, iTunes of een. Uh, nee, niet via iTunes, sorry. Via een App Store waar je de app kan vinden. En die is gratis en voor niks. Nieuw in de Nacht van de Radio is het verhaal in het liedje of het verhaal achter het liedje. Deze week is dat een lied uit 1991, geschreven door Koos Meinerts. Die ken je misschien niet, maar Harry Eckers ken je wel. En komt van het gelijknamige album. Ik wil je dit heel graag laten horen. Uh, we hebben in een uitzending het al gehad over social media. Ik uh, noem af en toe een Facebookpagina die je eventueel zou kunnen liken. Maar ik vind dat dit lied en dan voornamelijk het einde daarvan... Uh, uh, het zou kunnen gaan over social media. En het zou kunnen gaan over het effect wat social media op ons heeft. Uh, dat is heel grappig, want dit uh, uh, lied komt uit 1991. En toen bestond dat praktisch nog niet. Schenk eventjes wat in. kopje koffie, thee, rode wijn, biertje. En geniet van het lied De Man in de Wolken. En wil je reageren, dan mag dat uiteraard. Maar vergeet niet te luisteren. de man in de wolken eigenlijk heette en waar hij vandaan kwam, dat was onbekend. In het dorp wou ook niemand wat eigenlijk weten. De man in de wolken, zo stond hij bekend. En de man in de wolken kwam nooit naar beneden. Alleen, maar volmaakt gelukkig was hij. En dat had een zeer bijzondere reden. Aan de muur in zijn huis hing een prachtschilderij. En de man in de wolken kon er uren naar kijken. In schoonheid gingen zijn dagen voorbij. Een hoger geluk kon hij niet bereiken. Dan kijken en kijken naar het prachtschilderij. En vaak zag je mensen naar boven toe lopen. Naar de man in de wolken. Met een prachtschilderij. De deur van zijn huis stond voor iedereen open. Kom er maar in, zij altijd gastvrij. En iedereen gaf hem, omdat dat zo hoorde. Een brood of wat wijn, als een soort van entree. Dat was door de jaren gewoonte geworden. Voor de man in de wolken nam je iets mee. En op een stoel naast de man in de wolken gezeten... werd alles opeens zo helder als glas. En het schilderij deed je even vergeten... hoe treurig en lelijk het leven soms was. Het was een landschap zo mooi, zo schitterend leeg. Zo moest het geweest zijn toen de wereld begon. Je kon zien... Hoe alles een vorm en een kleur kreeg In het licht van een eindeloos opgaande zon Op een dag kreeg de man in de wolk bezoek Van een vreemdeling die hem een hand gaf en zei u schijnt de bezitter te zijn van een doek dat beneden bekend staat als het prachtschilderij. En de man in de wolken zei, komt u maar binnen. En de vreemdeling ging voor het landschap staan en raakte vervolgens totaal buiten zinnen. Het is niet te geloven, hoe komt u hier aan Een meesterwerk en kijk toch eens even. Compleet met lijst en signatuur. Meneer, u bent binnen voor de rest van uw leven. Hier hangt een gigantisch fortuin aan de muur. En de man in de wolken wilde vergeten... wat de vreemdeling hem die dag had verteld. Maar er was iets veranderd alleen door te weten... Dat schoonheid was uit te drukken in geld Tegen bezoekers zei je steeds vaker Hey raak het niet aan of kom niet te dichtbij Hij veranderde langzaam in een bewaker Een voorzichtige man met een pracht schilderij En toen kwam de angst kwamen in dromen Dieven die schreeuwden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 Opgaande zon. En de man in de wolken... dacht soms nog wel even... terug aan de tijd... toen het prachtschilderij... nog aan iedereen... troost en warmte kon geven. Maar zo mocht hij niet denken... die tijd was voorbij. Hij moest beschermen... desnoods met zijn leven. Wat was hij aan de schoonheid... van het landschap verplicht dat zou hij zichzelf nooit vergeven. Dus deed hij alles wat dicht kon, nog dichter dan dicht. Maar toch werd hij banger. Geen nacht die voorbij ging. Of hij hoorde de dieven. En ze vonden het vast. Want ze wisten dat het bij hem aan de muur hing. En toen sloot hij het landschap op in een kast. Maar de plek Waar het prachtschilderij had gehangen, werd leger en leger. En op den duur werd de man in de wolken gek van verlangen en hing hij het landschap terug aan de muur. Die nacht heeft hij uren en uren gekeken naar de kleuren, de vormen en de opgaande zon. Maar de glans was verloren, de schoonheid geweken. Alsof hij niet meer goed kijken kon. En opeens zag hij alles zo helder als glas. Daar hing een lijst, zijn angst aan de muur. Die nacht in de wolken begreep hij dat pas. En smeet hij het prachtschilderij in het vuur. En de man in de wolken zag het landschap verkleuren. En de opgaande zon in vlammen opgaan. Toen stond hij op, deed het slot van zijn deur. En verbaasd bleef de man in de wolken. Toen staal. Hij zag een landschap zo mooi, zo schitterend leeg. Zo moest het geweest zijn toen de wereld begon. Hij zag hoe alles weer vorm. En weer kleur krijg in het licht van een prachtige, opgaande zon. Een verhaal verteld in een liedje. En die kwam van Harry als Je luistert naar De Man in de Wolken uit 1991. En uh, wil je deze terugluisteren, ga dan even naar onze Facebookpagina. Moet je die wel even liken. Dat is de nacht van de radio hier op NPO Radio 1. Zometeen hebben we nog een podcast tip voor je. Um, als je een hekel hebt aan uh, kijken naar programma's als Boulevard... dan zou ik eventjes blijven luisteren. Zometeen nog een stukje podcast, nu Amy Winehouse. Winehouse Back to Black, hier in de Nacht van de Radio op NPO Radio 1. En we zeiden het al: we zijn op zoek naar verhalen verhalen voor jou. Dingen die wij volgen, die delen we graag met je. Um, en zo volg ik het proces van Willem Holleder. Ik weet niet, jullie volg jij dat ook? Uh, ja, een beetje wel. Ja, zeker wel. Nou, je wordt er wel ook mee doodgegooid op televisie. Alles gaat tegenwoordig over het proces van Willem Olleder. Ik zag uh, op jouw Facebookpagina een uh, kleine comment over uh, Peter R. de Vries. Ja. Je hebt een beetje een overkill, hè? Ja, nou ja, die man is, uh, volgens mij is hij, zeg maar... Als je Peter R. de Vries kwijt bent, dus hij is zoek... Dan moet je gewoon op Mediapark gaan rondlopen. En dan vind je hem ongetwijfeld ergens daar. Je moet oppassen hè, met wat je zegt over mensen zoeken op Mediapark. Uh. Oh, is dat zo? Ja, ja. nee, ja. Hij, is, hij is inderdaad veel te zien op het moment. Mm -hmm. Hij is eigenlijk overal, schuift hij wel aan. Maar ja, dat is ook, denk ik wel dat dat op dit moment een beetje zijn, uh, zijn inkomsten zijn. Hè? Hij is gewoon een tv-persoonlijkheid geworden. Ja. Nou ja, mocht je hem nou eventjes zat zijn... en toch uh, het uh, proces Holleder echt op de voet... Uh, willen volgen. Uh, ik las vandaag in het NRC. Ik ga het even voorlezen. Er is vast al een programmamaker weggedroomd bij de gedachte hoeveel duizenden, hoeveel miljoenen kijkers zou een live uitzending van het proces tegen Willem Holleder trekken. De Olympische Spelen zouden van de kijkcijferkaart zijn geveegd. Zeker nu de Nederlanders in de tweede week, uh, nou ja een beetje de restmedailles pakken. Behalve Kjad Nuis dan uh, vandaag. Maar goed, de zittingen en het proces mogen niet gefilmd worden. En nu heeft het NRC heeft dus een docu-soap zonder beelden uh, gemaakt. En op deze pagina vertelt misdaadredacteur Jan Meus... over ja, hoe Willem Holleder de georganiseerde misdaad mede heeft vormgegeven. Dus je krijgt niet alleen maar um, de informatie van het proces krijg je. Maar je krijgt ook echt alle informatie over wat hij heeft gedaan... hoe hij het heeft gedaan en wat daar wordt besproken. En dat wordt eigenlijk per onderdeel... wordt dat heel goed uitgelicht in de vorm van een podcast. Dus zonder Peter R. de Vries. Uh, en dat wordt gemaakt door het NRC. En uh, ja, je, je, je krijgt echt gewoon een heel mooi een kijkje op de Nederlandse onderwereld. Ik denk trouwens wel dat de, de stem van Peter R. de Vries in een podcast... dat, dat wel weer genieten is, toch? Ja. Nou ja, hij zit er hier niet in. Dus uh, misschien moeten we hem even bellen om te vragen... of hij dat speciaal voor jou wil inspreken. Of hij dan nog een keer wil komen uitleggen voor je. Ja. Maar ja, ik wil je dus een stukje uh, laten horen van deze podcast. En je kan hem volgen, want ze blijven hem maken gedurende het proces. En uh, dit gaat over de zaak Cor van Hout. Laat me horen. In het voorjaar van 2015 schud ik op een onbestemde plek buiten Amsterdam... voor het eerst de hand van Astrid en Sonja Holleder. De twee vrouwen zijn later dan afgesproken en ze hebben Chinees gehaald. Ik weiger vriendelijk. Eten en praten gaat me niet zo goed af. Bovendien ben ik zenuwachtig. Ik heb een knoop in mijn buik... Ik werk dan al maanden aan de misdaadbiografie van Willem Holleder... en ik denk dat ik een beetje begrijp wat voor man hij is. Maar dit is de eerste keer dat ik mensen spreek uit zijn directe omgeving. Het gesprek met Astrid verloopt moeizaam en geprikkeld. Ik stel vragen die zij niet wil beantwoorden... en zij wil dingen vertellen waarvan ik niet weet wat ik ermee moet. Twee uur later loop ik vol ongeloof naar buiten... Het verhaal gaat ieder voorstellingsvermogen te boven. Dit is zo zwart, zo alles verzengend zwart. De van Cor van Hout is een evenement. Op een witte koets, getrokken door acht met witte dekens ingepakte paarden... wordt zijn lichaam naar begraafplaats Vredenhof gereden. De tocht komt onder andere langs zijn geboortehuis in de staatsliedenbuurt. Daar, niet ver van de Jordaan, groeide Cor op. Hij leerde het vak van zijn vader, een begenadigd inbreker... Want Cor, laat daar geen misverstand over bestaan... was een echte crimineel. Op zijn begrafenis spraken zijn vrienden lovend over Cor. Met hem kon je altijd lachen. Met Cor was er altijd plezier. Zijn halfbroer Martin formuleerde het als volgt. Neem een biertje, Cor. Dat doen wij ook zo. Het ga je goed. Want Cor van Hout, dat was bier. Cor van Hout, dat was Heineken. Cor van Haalt was de Heineken ontvoerder Papa, je zei dat het allemaal goed zou komen. Bij de plechtigheid verwoordt Kor's dochter Francis de gevoelens van haar familie. Maar het komt niet meer goed. Je zei ook altijd: Papa, knokken. Blijven knokken. Dat zullen we doen. Ook Peter R. De Vries is aanwezig en vertelt over zijn bijzondere relatie met Cor van Hout. De kracht van de vriendschap die Cor en ik hadden, was denk ik dat we altijd eerlijk naar elkaar waren. Geen poespas, geslijm of bla bla. Grote afwezige was Cor's bloedgabber en zwager Willem Holleder. De twee mannen kenden elkaar sinds hun tienerjaren. Ze zaten samen op de MAVO. Ze kochten samen hun eerste brommer en reden samen in hun eerste auto. Waarom was Willem er niet? De neus hield niet van begrafenissen... maar had wel een rouwadvertentie in de telegraaf geplaatst. Alles is nu verleden, luidde de eerste regel. Alleen de dierbare herinnering aan hoe het was, blijft. Maar hoe dierbaar was die herinnering daadwerkelijk... dat de onderwereld soms is, is niets wat het lijkt. Dat had Astrid Holleder me goed uitgelegd. Wie was er nou verantwoordelijk voor die moord op Cor van Hout? John werd vaak genoemd als de opdrachtgever. Om dat te begrijpen, moeten we terug naar de jaren negentig. Dat is het moment waarop de eerste aanslag op Cor van Hout wordt gepleegd. De kogel blijft hangen in zijn kaak en hij overleeft. Aanleiding voor die eerste aanslag was een conflict tussen Cor en Miremet en Sam Klepper. Dit duo beheerste de hashhandel en had een zeer gewelddadige reputatie. Cor wil groot worden in hash en is een van hun uitdagers. Het is in de jaren negentig dé manier in de onderwereld om snel rijk te worden. Je hebt veel Nederlandse coffeeshops die door het gedoogbeleid mogen blijven bestaan. Maar ze moeten wel worden bevoorraad en dat is illegaal. En die combinatie leidt tot enorme winsten voor mannen die het aandurven om hash naar Nederland te smokkelen. Cor van Hout ziet daar dus ook wel brood in. Maar hij treedt daarmee op de markt van John Miremet en Sam Klepper. En dat leidt tot frictie. Wat niet helpt in de onderlinge verhoudingen... is dat Cor in een dronkenbui soms wat zegt wat anderen niet leuk vinden. Zo waagde hij het om brildrager Miremet bij zijn bijnaam aan te spreken. De Schele, En het was bij Sam en John niet goed gevallen. Klepper en Miremet bijnaam Spik en Span... zijn niet de enigen die zich irriteerden aan het drankgebruik van Cor van Hout. Ook zijn vriend Willem Holleder is het zat. Hij vindt Cor een vervelende man als hij dronken is. De politie luistert af en hoort Holleder zeggen over Cor... Het is altijd hetzelfde hè, met die vieze, vuile kankerhond. Het gaat mis tussen die twee. Ze verdelen het vermogen dat ze hebben vergaard na de Heineken-ontvoering en gaan uit elkaar. De vriendschap is voorbij. Willem sluit zich aan bij Klepper en Miremet. Cor gaat alleen verder. In december van het jaar 2000 wordt de tweede aanslag op Cor van Hout gepleegd. En weer overleeft hij. In de weken erna wordt John Miremet aangehouden als verdachte... Al moet hij uiteindelijk weer worden vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. De politie weet op dat moment wel dat Miremet en Willem Holleder vrienden zijn geworden. Willem is de nieuwe vertrouweling van John... die zich afvraagt of de moordenaars van zijn maatje Klepper ook hem willen vermoorden. Ja, Wie erachter zit, dat is uh, Gissen. Dat weet je niet. Het is verleidelijk om bepaalde gebeurtenissen uh, van de afgelopen jaren... Er schuift van alles in het criminele milieu. De oorlog in de Amsterdamse onderwereld is in volle gang. Maar wat niemand weet... is wat er in die periode bij de Holleders thuis aan de hand is. Een paar maanden voor de aanslag op Corvenhout... zo vertelde Astrid mij veel later... probeert Willem het adres van zijn zwager te achterhalen. In de woning van oma Stien Holleder de moeder van Willem, Sonja en Astrid... speelt zich een onwaarschijnlijke scène af. Willem gaat op een zeker moment achter zijn neefje Richie staan. Het zoontje van Cor en Sonja. Alsof hij hem vriendelijk omhelst. Tegelijkertijd pakt hij een pistool uit zijn zak... en richt dat op het hoogst van het jochie dat niks in de gaten heeft. Willem kijkt dan Astrid aan en zegt... vertel eens wat Cor is alsof er niks aan de hand is. En dan stopt hij het wapen weer weg. Willems boodschap was, in de ogen van Astrid althans, glashelder. Of je levert koor uit, of jullie gaan er allemaal aan. Gedreven door angst besluit Astrid Kor in te lichten... over wat er is gebeurd... Haar zwager reageert op geheel eigen wijze. Pragmatisch als hij is. Hij vraagt Astrid doodleuk om Willem uit te horen. Ze doet dat. Om haar familie te redden... accepteert Astrid Holleder de rol van dubbelspion. Hij wordt ze uiteindelijk de vertrouweling van Willem. Sindsdien loopt ze rond met ondraaglijke geheimen over haar familie... en het handelen van haar broer. Het voelt als verraad, zegt Astrid. Na de begrafenis van Cor van Hout krijgen Astrid en Sonja bericht van Willem. Of ze zich die middag nog willen melden in het Amsterdamse bos... Daar vraagt Willem de sleutels van een huis van Cor in Spanje. Hij wil het pand verkopen om de moordenaars van Cor te betalen. Dus daar, in het bos, vraagt Willem aan zijn eigen zus... of zij de moordenaars voor haar man wil betalen. De vader van haar kinderen die ze zojuist heeft begraven. De zussen besluiten op dat moment dat hun broer gestopt moet worden... Maar hoe? En wanneer? En wie heeft er allemaal geholpen bij de moord op Korn? Astrid Holleder kent haar broer Willem als geen ander. Ze weet dat hij alle beschuldigingen aan zijn adres zal ontkennen. Daarom besluit zij jaren later... volgehangen met afluisterapparatuur... op bezoek te gaan bij haar broer Willem. Astrid wil weten wie Cor heeft verraden. Wie was de lokker, zoals ze die man noemt. Het is niet de enige opname die ze heeft gemaakt. Willem heeft tegen Astrid gezegd... dat hij nog veel meer slachtoffers heeft gemaakt. Wie dat zijn? Daarover gaat de volgende aflevering van deze podcast... Ja, en deze podcast is uiteraard terug te vinden op uh, NRC, op de website van het NRC. Maar ook uh, zetten wij een linkje op onze Facebookpagina, die kan je liken. De nacht van de radio um, en kijk ook eventjes op radio1.nl/de-nacht-van-de-radio. Alles is daar terug te vinden. De Jo podcast vind je ook terug op jo.nl en we zijn ook terug te vinden op iTunes, dan uh, rest mij eigenlijk alleen nog uh, te zeggen dat we verder gaan uh, met de Lagarde Radio. En daar is een kleine verandering uh, in aangebracht. En dat is wel dat uh, Cecile Koekoek uh, er niet meer bij is. En dat komt omdat zij nu op een andere locatie is. Dus zij is op die dag dat we de Lagarde opnemen niet meer in Hilversum. Uh, en zij heeft een uh, redelijk matige vervanger uh, kunnen vinden, Julius. Ja, Daar dus zit hij weer. <laughs> Daar zit hij weer. Je bent ja. langzaam een beetje uh, de show aan het overnemen uh, hier, geloof ik. Ja, met, ja. Met, met, katten, met kattenverhalen. Podcast, uh, likes ja. en, uh, en zo. Nee, ja, Vanaf nu uh, presenteer jij de Lagarde Radio. Ja. ja. Uh, wat is jouw lievelingsserie? Mijn uh, lievelingsserie uh, op het moment... Is, ik, ik ben toevallig gisteren begonnen... maar ik ben een groot voetbalfan... aan een Juventus-serie over Italiaans voetbalclub. Oké, okay, top. Hey, uh, de La Garde Radio, je, we gaan er zo naar luisteren. Uh, volgende week weer een nieuwe Nacht van de Radio. Weer met podcasttips, een Joop Café. Uh, de La Garde, we hebben de reizende microfoon. En, uh, en nog veel meer. Veel plezier bij De La Garde. The first revolution is when you change your mind. De La Garde Radio. Welkom bij De La Garde Radio, de podcast over films, series en tv. Mijn naam is Julius van Teck en ik vervang Cecile Koekoek als presentator. Gelukkig blijft de opstelling voor de rest hetzelfde. Ik zit hier dan ook met Roger Abrahams, Floor Overmars en Roy van Vilsteren... die alle drie weer iets gezien hebben dat ze graag met jullie delen cabaretier Thomas van Luijn is vandaag de serie-moordenaar van de week. Maar Roger, we beginnen bij jou. Jij hebt uh, naar een serie gekeken die in het Rifgebergte is opgenomen. Inderdaad, eh, dat is de serie Tiempos de Guerra, eh, oftewel eh, eh, Tijden van Oorlog. Een nieuwe Netflix-serie, een serie van eh, Netflix Spanje. Samen met de Spaanse zender Antena 3. Een eh, historische dramaserie. En het uh, uh, af in uh, 1921 begint in juli 1921. Uh, aan het begin van de Rifoorlog. oorlog Nou, dat is een oorlog waar wij niks uh, van af weten. Uh, heel erg in het kort ga ik het proberen. Ik heb het natuurlijk inge zwaar ingelezen. Uh, We zijn benieuwd. Uh, nou, het Rifgebergte is het gebergte in het noorden van Marokko. En Marokko was uh, in dit jaar in die jaren een, uh, in naam onafhankelijk. Maar het noorden was een protectoraat van Spanje... en de rest van het huidige Marokko een protectoraat van uh, Frankrijk. Dus Marokkanen zelf, die hadden daar uh, weinig te zeggen. Uh, tot 1920, want dan heb je in het noorden van Marokko, in het Rifgebergte een opstand van de, de Berbers, de refijnen. Die uh, gooien al die Spanjaarden eruit. Die beginnen een oorlog, terwijl ze met veel minder man zijn... Um, en uh, nou ja, de Spanjaarden lijken als ratten in de val te zitten... trekken terug op hun, uh, naar hun e uh, exclave uh, Melilla. Uh, en dat is uh, het moment waarop Tempos de Guerra uh, begint. Dus je hebt die stad aan de kust, eh, omsingeld door eh, Refijnse krachten. En duizenden, duizenden Spaanse soldaten... die worden in vrachtwagens eh, gewond, die stad binnengebracht. Dus het, en het die... begint ook meteen volop in de actie? Ja, volop in de actie, ja. ja, ja. Uh, da, ontzettend druk in die stad, dus oorlogsgekte. Nou, dan even schakelen naar Madrid... waar je natuurlijk de aristocratie hebt uh, met zijn uh, leuke feestjes. En je hebt in, uh, in Madrid... In Madrid had je een... Uh, uh, een hoop mensen uit deze serie hebben trouwens echt bestaan. Dus deze uh, hertogin, waar ik het, uh, die, die ik wilde noemen ook. Her hertogin Carmen Angolotti. Um, die heeft een groep verpleegsters om zich heen verzameld. Uh, jonge meisjes die uh, verpleegsterscursus volgen, een opleiding volgen bij haar. En uh, nu heeft de koningin van Spanje, uh, de vrouw van de koning, uh, besloten om deze groep naar... Melilla te sturen om zo snel mogelijk de nood te lenigen... Uh, en te helpen bij het, uh, in de verschrikkelijke chaos die daar uh, uh, aan de gang is. En dat zijn allemaal ontzettend nette meisjes. En een hoofdrolspeelster is ook net zo'n net meisje. Dat is uh, uh, Julia Ballester, gespeeld door de mooie Amaya Salamanca overigens... die ook een hoofdrol heeft in de, die andere Spaanse Netflix-serie Gran Hotel... Uh, een soort Spaans Downton Abbey is dat. Mm -hmm. En zij uh, heeft een broer en een verloofde aan het front. Maar niemand weet waar ze zijn. Misschien zijn ze dood, misschien niet. Dus zij meldt zich aan bij die groep. Terwijl ze de, de, de hele verpleegscursus nog niet eens gedaan heeft. En uh, ze weet zich naar binnen te praten. En laat zich verschepen met de groep aristocratische nette meisjes die nog nooit bloed hebben gezien... bij Spannend. wijze van spreken, naar Afrika. Hey, en heel even, want uh, dit is een kostuumdrama, toch? <kwijnt> deze mensen ja. lopen in... Uh, Zeker, en, ziet er heel goed me altijd uit. heel erg te pesten over kostuumdrama, maar... Ik vind altijd als dat niet goed gedaan is, vind ik dat vreselijk. Is het mooi? Ja, het is heel mooi. Het is heel goed gedaan. De production value zit er echt in. Er is een hoop geld tegenaan gesmeten. Mooi gedraaid op locatie. Nee, ik denk uh, niet, dit is nep, dit is gisteren opgenomen. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Oké. Okay. Dus, uh, explosies, uh, ontsporende vrachtwagens, uh, rondrennende Arabieren. Uh, je gelooft het allemaal. Maar het is ook dus meer dan alleen oorlog, hè? Er, er, er zit ook een stukje romantiek in. Ja, eigenlijk draait het vooral om de romantiek. En dat, daar vond ik het zelf dan een beetje tegenvallen. Dus ik dacht, we krijgen misschien een beetje een Downton Abbey-achtige serie. Heerlijk. Eh, die, die ik ken Downton Abbey uh, amper, moet ik zeggen. Maar met misschien wat meer politiek. Aandacht voor de situatie daarna. Dat is allemaal niet zo. Het is eerder een soort uh, ja, North and South. Met uh, liefdesontweerverwikkelingen. Tegen, tegen de achtergrond van een oorlog. De internationale titel van de serie is ook... Uh, uh, Morocco, Love in Times of War. Dus nou, ja, dat zegt ook alweer genoeg. Want je hebt... Uh, ja, het is echt het is een soort keukenmeidroman in feite. Eén van die meisjes die is al lang verloofd, Maar die wordt dan door een toch wel heel knappe Marokkaan in een vrachtwagen geholpen. En is helemaal, oef, helemaal een beetje van de stuk. En een ander die ontmoet in het nieuwe ziekenhuis... dat die groep verpleegsters, verpleegsters krijgt. Een oude vlam die haar ooit in het ongeluk heeft gestort. En een, dus even laatst zit snekkend snikkend met een vriendinnetje uh, uh, aan de bar in, uh, uh, van een hotel... En dan is er nog die knappe chirurg met zijn kekke dunne snorretje. Dus het, uh, ja, al dat ja. soort uh, clichés worden, uh, worden uit de kast. klinkt het hoor. Exact. Exact. Ja, wel. Ja, het, ja. het is ook wel heel goed gemaakt. Dus Het is, ook wel, uh, het is wel smullen, maar en en je moet er wel afleveringen van houden. moeten we, zeg maar, is het heel lang met zes seizoen, seizoenen? Eén seizoen pas. Het is echt net hmm. nieuw. Er zijn dertien afleveringen. Een aflevering duurt best lang trouwens. Een uur en een kwartier, een uur en twintig minuten. Echt wel hm. heel lang. Een soort maar ik kan, speel, man, ja. speel kan me ook voorstellen dat er een hoop uh, onbekende acteurs in zitten... aangezien het een Spaanse serie is. Ja, een oh. hoop die we niet kennen. Ik herken alleen die, uh, die Amaya Salamanca... omdat ik uh, twee afleveringen naar Gran Hotel heb gekeken. Uh, verder herken ik eigenlijk niemand. De, hertog, de uh, actrice die de hertogin speelt, die is trouwens uh, uh, heel goed. Dat is uh, Alicia Borrachero. Uh, die is heel goed. Ehm... Um, um, en het, het, het lijntje, met, ik vind dat ook een interessant personage trouwens. Dus wat ik, ik, ik, het, is een, het is eigenlijk een te zoet melodrama. Ik zeg maar eerlijk, ik weet niet of ik verder ga kijken. Aan de andere kant zijn er wel genoeg lijntjes in het scenario ingebouwd... die, wel, um, die ik oprecht wel interessant vind en die het wat minder standaard maken. Zo heb je dan deze hertogin, La Dauquessa. Uh, die, um, ja, die loopt er dan tegenaan dat zij als een soort... Ja, apart clubje verpleegsters met een soort vrijbrief van de koningin naar Marokko mag. En uh, je hebt daar natuurlijk ook een opperbevelhebber. En dat Melilia dat helemaal dat onder de voet gelopen dreigt te worden. Die uh, wil haar uh, naar zijn pijpen laten dansen. Maar zij zegt, nee, wij willen, uh, wij willen een eigen ziekenhuis inrichten. En er komt allemaal materiaal aan, dan regent de koningin. Dus uh, ja, uh, zorg maar dat ik een vrijstaand gebouw krijg. Nou, uh, dus dat soort politieke ruzies zitten er ook in. Uiteindelijk lukt dat. Er is een één oude school waar ze in gaan zitten. Die richten ze dan in als, uh, als ziekenhuis. En je hebt die zoektocht van die Julia naar haar broer. Die is snel gevonden, maar ja waar is toch die verloofde? Op een gegeven moment lijkt ze hem te vinden een man compleet ingezwachteld uh, met zijn... <lacht> met zijn uh, oh, dat is ook de hoor. Steven, die van de olie, olieboot uh, komt. En uh, dan is het er. Hij heeft vast ook amnesia, of niet? Hmm. Ja, hij heeft, uh, nee, nee. Maar deze man droeg de ring van haar verloofde. Alleen toen uh, was, was hij eindelijk... had allemaal infecties in zijn gezegd. Maar toen ging het verband eraf. Nou, bleek dat hem helemaal niet te zijn. <lacht> dus uh, dus zei van, ja, hoe kom je aan deze ring? Ja, ja, die had, hij dan had een aantal dingen gejat... van iemand die op de grond lag. Ja, was hij dan dood of niet? Nou ja. Uh, dus dat houdt het wel spannend genoeg. En dat maakt het wat meer dan... Uh, oeh. zo, jongens. Ja, ja, ja. ja, wel echt zo. Maar maakt het wat meer dan... Oeh, ik ben verliefd op die knappe Marokkaan. Roy zo heeft een vraag. Ja, uh, Roger, is het ook al bekend hoe deze serie in Marokko is ontvangen? Want ik kan me zo voorstellen dat er ook nog wel wat historische... Uh, die geschiedschrijving, dat is ook al gevoelig. Dit is uit, uh, dit is uh, zeg maar Spaanse... Uh, uh, Spanian privilege. Uh. Ik weet dat niet. Ik weet niet hoe, het met Netflix, hoe groot Netflix in Marokko is. Ik heb, uh, ik heb geen... Uh, wat zou ik dan moeten doen? Ja, nee, ja misschien een er al wat commotie Nee, daar ben, ja, ben ik niet tegengekomen. Want we weten verder ook niet hoe dat is afgelopen, toch? Ik denk dat, dat Marokko... Ja, je zou denken dat de Spanjaarden waarschijnlijk hebben gewonnen... maar op zich is dat nu niet... Nou, er is daar wel nog een Spaanse enclave, ja, weet ik niet. Precies, waar, maar... nou je hebt uh, Ceuta en oh, Melilla, ja. die heb je nog steeds. Dus Melilla bestaat nog steeds. Ja. Dat hele noorden, uh, dat was een, een, een protectoraat. Nou, uiteindelijk is dat allemaal Marokko geworden, dus zijn de Spanjaarden eruit gegooid. Maar uh, de refijnen uh, verdreven de Spanjaarden, riepen toen hun eigen republiek van de Rif uit. En. Uh, maar daar zat het gezag, het Arabische gezag in uh, Rabat, in Marokko, niet op te wachten. Dus uh, die hebben die republiek opgeheven, uh, die gasten verpletterd. En daarom is het Rifgebied nog steeds een achtergesteld gebied in Marokko. Omdat nou ja, de centrale macht uh, hen heel lang heeft willen laten, ja. heel, heeft willen laten boeten voor uh, deze opstand. Nou goed, we gaan, uh, we gaan kijken naar Tiempos de Guerra. Zeg ik dat goed? Uh, tiempos de Guerra op Netflix. <laughs> We gaan door met jou, Roy. Jij, ja. hebt, um, jij hebt gekeken naar um, de show van David Letterman op Netflix. Ja, my next guest needs no introduction with David Letterman, heet die show. Uh, een tijdje geleden was de eerste aflevering. Nu zijn er, zijn er, er zijn nu twee afleveringen te zien daar. Dus ik dacht, nu kan ik er wel iets over vertellen. Even super kort natuurlijk. David Letterman, de talkshow host uit de jaren 80 en 90... Uh, uh, op NBC en CBS... stopte in 2015, liet een baard groeien... en uh, trok zich terug oh ja. uit het openbare leven. Tot nu toe. Um, ja, die, die, die, die, die, hij is dus nu verder gegaan op, uh, op Netflix. En met, een eigen, met gewoon een soort voortzetting van die, die, die leed show. Ja, is... nee, het heeft wel een andere vorm. Ik zal eerst even iets vertellen wat je als, je, als je gaat kijken wat je als eerste opvalt. Dat is die baard. Dat is echt een, dat is echt een enorm ding. Hij is nauwelijks herkenbaar. Ja. Oh. Er worden ook aan een lopende band grappen over gemaakt... Um, maar hij maar... ziet er gewoon uit als de klosjaar op de hoek, toch? <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> het is echt bizar, ja, hoor. Hij heeft, uh, ja, het wordt, Obama maar zegt, uh, volgens mij, op een gegeven moment: Perk Obama is de eerste gast. Oh. Die zegt uh, van: uh, Ja, ik, ik, ik, ik, ik mis eigenlijk nog de, de wandelstok. Uh, ja. Dat je als een soort maag hier, uh, want ze, dus door het leven kan. Het is echt heel raar. Maar is het een soort nieuw imago wat hij, wat hij wil hebben? Ja, ik weet niet waarom hij... die Er worden al grap over gemaakt, maar hij legt het nooit echt uit... hoor waarom nee. hij een baard heeft laten groeien. Hij, hij zit er ook steeds aan. Het is best een beetje ja, vies. Ja. Ja, maar maar, maar waarom, ik kan me waarom... voorstellen, als je zo'n baard hebt als hij... Dat, ik zou er ook aan een lopende band aan die baard zitten. lekker. waarom doet hij, hij dit? Hij, die man is uh, 82 en hij, hij heeft 100.000 miljoen euro. Waarom gaat hij nog zijn showtje doen? Hij is verslaafd aan de roem. Dat zegt hij toch ook steeds. Ik wil niet met pensioen, ik moest eruit. En daar ook zit dat is ook de andere pijlen onder de vast... Grappen uh, tot nu toe, is dat er heel tijd een soort soort diepe uh, zelfsport over. Uh, ja. Van ja, ik, ik kom maar steeds meer weer terug en uh, naar nou, de belt mm -hmm. weer een gast. Wel, kan ik, wil, wil je misschien in mijn show? Het is, dit, dat zit er ook een beetje in. Ja. Waar ik zelf heel benieuwd naar was, even los van het feit dat ik David Letterman natuurlijk in de jaren uh, nou, 90 veel keek en er een enorme fan van was, was ik ook benieuwd naar of je, of je op, op, uh, op een VOD-platform wat een lelijk woord eigenlijk. Ja. De VOD, platform. zou dat niet meer zeggen? Uh, op een, net, uit, Netflix. Ja. ja, of je op Netflix een talkshow kan, uh, kan organiseren. Ik, ik heb wel eens eerder een. een maar mag ik heel even onderbreken, ja. want Roy. Die of Roger zegt net. Weer zo'n show, maar dit is toch heel anders. Het is in het theater, het is een heel zwart, uh, zwarte zaal... en ze zitten met z'n tweeën op het podium. Ja. Het is geen band, er is niks. Nee. Dus het is, het is niet echt een talkshow. Ah. Nou, het is een, nee, dat klopt. Het is een, een vraag-antwoord voor... het is een soort interviewprogramma ja. geworden. Ja. Ja, dat klopt. Maar het is volgens mij wel de eerste keer dat Netflix zoiets doet, hè? Nee, je had uh, Ch Chelsea Handler, comedienne. Ja, precies, die ja. had de show Chelsea. Dat was echt een behoorlijke mislukking. Want daar zag je eigenlijk wat er fout gaat aan, aan een... Talkshow, wat ik toch even noem op Netflix. Namelijk, al die shows... die moeten een soort urgentieverklaring uh, eigenlijk afgeven. Dat doen ze door steeds te zeggen zeggen... met deze gast, die heeft net een nieuwe film... of net een nieuw boek... of ja. er is iets met de wereld aan de hand... en daarom hebben we deze gast uitgenodigd. En zodra je dat... Uh, On demand doet, dat is heel raar. Want ja, eigenlijk, zodra je het hebt uitgezonden. een uur later is het, is het niet meer urgent. Want dan is de wereld do, uh, ja, doorgedraaid. En dan heb je dan, dat vo, Je voelt direct dat dat wringt. Ja. En daarom, uh, ja, dat was volgens mij ook de, de denkfout die, uh, die. bij Chelsea Handler. Uh, werd gemaakt. Dus inderdaad, Floor, wat jij zei. van uh, je moet een andere vorm. Moet, moet, uh, met een zwarte achtergrond. Je zou het eigenlijk tijdlozer. Je moet eigenlijk in een tijdlozer. Een programma maken. Uh, en je moet eigenlijk allerlei nieuwe vormen uh, on, ja, moet je eigenlijk ontwikkelen. En dat tijdloos. ik vind het schitterend. Het ziet er prachtig uit. Het is heel kaal. Je ziet David Letterman zonder glitter uh, of zonder logo... erachter of eromheen. Het is allemaal heel straight. En het vind, Dat ziet er heel goed uit. Uh, Hoe is het inhoudelijk als je naar het uh, gesprek luistert? Ja, ja goede vraag. Want Barack Obama bijvoorbeeld... Kijk, Barack Obama, Kijk, daarin, daar zit ook wel een moeilijkheid. Want met Barack Obama zou je heel graag... over de actualiteit willen praten. Maar tegelijkertijd is dat ook gelijk raar. Op, op, uh, als je, uh, ja, wat, wat, wat doe je met, zo, met zoiets? Wat doe je met zo'n gast? Ga je terugblikken op zijn ja. leven? Nou, dat doet, dat doet hij. Of ga je praten over zijn kinderen? Ja, dat doet hij ook. Of, uh... En over Trump natuurlijk. Ja, hij heeft het ook wel over Trump. Zegt hij ook wel iets over. Uh, maar dat is ook een beetje... Het gaat... Uh, dus je zou nog kunnen zeggen... dat Barack Obama dat is een soort, dat heeft een soort tijdloze waarde. Een, een gesprek met hem... De, dat is over een jaar nog steeds interessant. Want hij is eerst nou, eerste zwarte president. Er is heel veel met hem aan de hand geweest. Dus het is nog steeds heel, heel gaaf om naar te kijken. En daardoor is, het ook, is dat ook eigenlijk een hele goede keuze. Maar hoeveel van die gasten zijn er nou eigenlijk? Want de tweede gast die is, die is dan net verschenen is George Clooney. Ja, mm. dat is natuurlijk wel een super... een, een wereldberoemde acteur. Maar ja... Wat moet je met zo'n ja, man, met zo man be be bespreken? Met Barack Obama, ja. Ja, dus... Um, ja, je moet, dan moet je kiezen. Je moet dan bijvoorbeeld alleen over zijn leven praten. Dus dan, en dan, ja, dan heb je een soort... Ja, uh, je leven tot nu toe. Of wat heb je geleerd in de, lo in de loop der tijd... Uh, dat kan. Uh, maar ja, of je gaat alleen maar over ditjes en datjes praten. Comedians in Cars, Getting Coffee staat ook op Netflix. Dat zou je ook met een beetje goed ze een soort talkshow kunnen noemen. En dat gaat alleen maar over ditjes en datjes. Uh, dat is ook leuk, maar ja David Letterman kiest niet echt. Hij, hij, alles stipt hij een beetje aan. Er zit een kleine reportagetje tussendoor. Uh, bij Barack Obama gaat David uh, Letterman op bezoek bij John Lewis. Dat is een congreslid die in 1965 een mars leidde door Alabama. Uh, die, die, die, ging, die kwam voor de gelijkheid van de zwarte bevolking. Bij uh, Clooney gaat hij op bezoek bij, bij de ouders van George Clooney. En uh, spreekt, hij, spreekt hij met een Irakense vrouw. Ierekees een vluchteling die door um, het Kloenisch Vrouw naar Amerika is gehaald. Maar dat zijn allemaal van die reportages die het een beetje willekeurig maken. Je denkt ook van, ja, dit vindt hij leuk. Uh, um, en je, je, het gaat daardoor een beetje alle kanten op. Mm. Terwijl je bij zo'n gesprek, kijk, je kan, je, kan het, je kan het interview kan twee uur duren. Het is, het is Netflix. Wat maakt het nou uit? Het, Maak het zo lang als je wil. En, dat, en daar kiest hij niet in. Daarna is het, daarnaast is het ook nog veel publiek. De, te veel publiek is te enthousiast. Um, en het en, en dweept ook heel erg bij Clooney zegt hij, ik wil je familie zijn bij Barack Obama zegt, Mr. President je moet, alweer, je moet zo meteen terug naar de Oval Office um, en daardoor mm, ja ik zou, als je gaat kijken, kijk dan naar Barack Obama de volgende gasten zijn onder meer Tina Fey nou dat is nog van een ja. nog andere looi, Jay-Z ja op zich wel, wel sterren die in zijn normale ja. show niet zouden meer staan, maar in zo'n in zo setting toch een beetje wat ik wel nog bijzonder vind is dat hij begon met Barack Obama... en daar kan je wel echt een serieus gesprek mee voeren... maar dat hij daarna dan nog wel kiest voor echt de showbiz. Ja. Ja, ja, en te, ja, ja, je zou kunnen denken... doe dan alleen maar presidenten. Of, weet mm, je, of kies yeah. iets waardoor, waardoor het logisch is... dat je deze mensen kiest. Zoals Jerry Seinfeld uh, met comedians praat. ja Dan is het leuk, want dan maak je ja. een reetje. Re ja. re en, dat, en dat is nog steeds heel leuk om ja. terug te kijken. Dus dat kan ook gewoon. Dankjewel Roy. De show My Next Guest Need No Introduction... van David Letterman is te zien op Netflix. En dan gaan we door met Floor. Want jij bent naar een, uh, een fantasyfilm geweest. Ja, heet dat zo? Ik geloof het wel. Hè? Ik was bij, uh, afgelopen zondag bij... Uh, The Shape of Water, de nieuwste oh ja. film waar jullie allemaal van gehoord hebben, 13 Oscar-nominaties van uh, Guillermo del Toro, een uh, Mexicaanse filmmaker. Bevangen door uh, fantasy, uh, hij heeft alle, allerlei van dat soort films gemaakt. Ik eerlijk gezegd, dit was eigenlijk mijn uh, ontmaagding zeg maar, op dit gebied. Oh ja. Ja, ik hou helemaal niet van fantasy. Ik heb ook Game of Thrones nooit gezien. En ik, ik heb er eigenlijk niks mee. Maar ik dacht, ja, 13 Oscars. Dat moet nou, goed zijn. Dit ja. moet echt fantastisch zijn. Dat las ik ook overal. En ik hoorde het overal. Dus ik dacht, ik ga daar gewoon naartoe. Ik ging met twee kinderen. Ik dacht, nou, dat is ook leuk. Want. Uh, uh, ja. Met je eigen kinderen. Ja. En voor welke leeftijd is de film? Ja. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk wel 16 plus. Ja, ja. ja. Maar daar kom ik zo op. Ja. Um, in ieder geval. Uh, uh, zijn uh, niet 16 plus. Nee, die zijn nee. geen 16 plus. Nee. Mocht je mee. Ja. Um, ik ben, hou normaal eigenlijk van psychologisch drama. Ik ben vrij rationeel. Ik moet het verhaal een beetje kunnen geloven, wil ik erin mee kunnen gaan. Nou, dat was dus voor mij wel een uitdaging. Dit. Want dit, deze film gaat over een. Um, ja, een, een, een stomme, moet ik zeggen. Niet doofstomme, maar een stomme schoonmaakster. Die werkt in uh, ja, een uh, onderzoeksinstituut. Uh, familie, een militair onderzoeksinstituut in Baltimore. rond uh, begin jaren zestig. Ze heet Eliza en ze is dus, kan dus. Wel horen, maar niet praten. En uh, zij werkt daar samen met uh, haar uh, Afro-Amerikaanse schoonmaakster Vriendin Zelda. Heel goed gespeeld door Octavia Spencer. Ik kende haar verder niet, maar ik wil toch die naam even noemen. Want het is echt heel knap wat zij deed. En zij uh, maken schoon in dat onderzoeksinstituut. En op een middag wordt er een soort. Tank binnengereden. Overal worden linten gezet. Niemand mag erbij. En zij worden gevraagd of ze dan een van haar bassins schoon willen maken. En daar wordt dus. Ja, in die tank, dat is ook wel heel spannend. Daar zit dus een ja, soort. Amfibieachtige wezen, half mens, half hagedis... dat uit uh, Brazilië, uit de Amazonrivier is uh, opgevist. Mm. En daar willen ze dus uh, in, uh, onderzoek naar doen. Hè? Ja. Dit speelt zich af eigenlijk, aan het begin van de Koude Oorlog... en, uh, en het begin van de ruimtewetloop. Een vrij bange tijd, heel conformistisch. Heel... En ze hebben dus... Die Amerikanen willen onderzoek doen... Eigenlijk, naar wat dit voor, voor beest is. En er loopt ook nog een verhaal met de Russen. Maar goed, daar zal ik verder niet op ingaan. In ieder geval... Die Eliza, die ziet dat beest. Het is doodeng, want hij zit dus in een tank... en hij, hij komt met haar hoofd boven zo'n glazen randje. En dan... Nou, je weet als, als bioscoopbezoeker uh, natuurlijk dat, dat je gaat schrikken. Dat kan je het, kan al... het beest praten? Nee, het beest kan dus helemaal niks. Het is een gigantisch groot, ja, met helemaal met schubben bedekt... met hele enge grote ogen die open en dicht gaan monster... Wat dus aanvankelijk nog gevangen zit. Maar het wordt dus losgelaten in een tank daar. En die Eliza die, is heel erg, ja, die wil daar steeds bij. Die heeft iets met dat monster. Ze kan in het begin nog niet helemaal bedenken wat dat is. Maar uiteindelijk, zij spreekt met gebarentaal. Legt ze dus uit aan haar buurman. Uh, met wie ze dit dan bespreekt. Uh, dat... Ja, zij is bij dat monster in de buurt gekomen. En ze heeft hem eieren gevoerd. Ik kook zo altijd ochtends. En ze heeft muziek gespeeld. En zij kan echt communiceren met dat monster. Hij doet haar gebaren ook na. En daar groeit dus een soort... Ik bedoel, zij is alleen. Zij kan niet praten. Dat monster is natuurlijk ook dood alleen. Kan, kan ook niet ja, praten zoals wij kunnen praten. En die twee, die, ja, die vinden elkaar eigenlijk. en dus, dus het wordt een soort liefdesverhaal. Ja. En ja, het knappe eigenlijk daaraan is... is dat je dus... ik moest ook wel af en toe een traantje laten. Mijn dochter vond dat bijvoorbeeld heel gek. Die zei, zit je nou te huilen? Het is, het is toch allemaal nep, dit? Ik zei, ja, maar kijk. Daar gaat deze film over. Deze film is een ode aan de verbeelding. En ook een ode aan de oude cinema. Ja. Zoals dat vroeger was. Hè. En wat je ook ziet in films als uh, Frankenstein en King Kong. Waarbij natuurlijk ja. ook liefdesaffaires ontstaan tussen ja. beest en mens. Uh, het deed me ook een beetje denken aan E.T. Ja. Ja, op een andere manier dan. Maar wel dat je gewoon helemaal mee kan. Ik moet denken aan Avatar van James Cameron. Oh, dat heb ik niet en, gezien. Over het blauwe wezen. Oh ja. En, uh... Ja, ook liefde. Ja, dat is ook een waanzinnige film. Ja, nou, het is een. Uh, ik vond het een, een hele mooie film. Maar ik vond het vooral zo wonderlijk dat ik. Ik ging er eigenlijk toch ook een beetje sceptisch heen. Want ik dacht, ja, het is een kinderfilm. Uh, maar het bleek best wel gewelddadig te zijn. Er speelt een soort hele enge, seksistische en sadistische kerel in, echt maar, het hoofd van dat onderzoeksinstituut Strickland. Uh, echt iets doodengs. Die heeft dan zo'n stok waar, waar die elektrische stoten mee uitdeelt. En dat doet hij dus ook steeds bij dat monster. En dat monster, aanvankelijk denk je ook, waarom komt dat meisje zo dicht in de buurt? Want dat heeft dus die Strickland een keer aangevallen. Dat zie je ook. Dan loopt hij helemaal bloed met al zijn darmen half eruit. En hij, hij mist een paar vingers. Dat beest heeft hem dus al aangevallen. Dat hebben wij niet gezien als kijker. Maar je weet wel meteen oké. Okay, ja. uh, Geen ruzie mee. Nee, dit dus moet je echt voor oppassen. Ja. En zij gaat daar dus helemaal ze speelt muziek. En, maar goed, die hele film ademt een soort... Ja, jaren 30, 20 sfeer uh, qua muziek. Er worden ook oude films gespeeld op de televisie. Zij kan ook een beetje tapdansen. Ik hou daar eerlijk gezegd niet zo van, van al die nostalgische uh, dingen. Ja. Maar dat zit er heel erg in. Echt een ode aan ja, de cinema. Het moet wel een enorme productie geweest zijn ook. Hè? Ja, het ziet er heel, uh... heel mooi uit. Het ziet er fantastisch uit. En Zij woont ook boven een oude bioscoop die helemaal leeg is. Dat is natuurlijk ook een soort symbolische boodschap van deze del Toro. Uh, zij gaat dan in bad. Want dat monster dat neemt ze uiteindelijk mee uit het onderzoekscentrum. Heel ingewikkeld weet ze dat thuis te krijgen. Het ligt dan in haar badkuip. Dan moet steeds zout bij en een soort, soort, soort algen om hem in leven te houden. En, ja, dat was dus voor mijn kinderen wel uh, spannend. Ze, gaan ook, ze hebben ook seks. Het monster kijk. en. Niet te veel verklappen, hè? Ik ben een hmm. zien. Uh, ja, kijk. Nou, maar dit, dit, dit, dit wist je allemaal, oh, niet, toch? Nou, dat niet van, mij. van die seks Nee, hij is er Oké, nou, je ziet het ook niet. Maar in ieder geval. Dat is wel, uh, en het is wel het is behoorlijk spannend, moet ik zeggen, af en toe. Ja, nou, uh, The Shape of Water is vrijwel in alle bioscopen, denk ik, te zien, hè, Floor? Ja, volgens mij wel. Maar nog even, want heel even, wat vond je er nou eigenlijk uiteindelijk van? Jij die nooit naar dit soort films gaat en een uh, voorbehoud hier, voorbehoud daar. Uh, ja, nou, ervan? ik vond het nogmaals leuk dat ik helemaal mee kon in dat verhaal. Maar ik, ja, als ik mag kiezen, dan ga ik toch gewoon liever naar een psychologisch drama, een realistisch <lacht> drama. Gewoon een leuke Franse praatfilm. Ja. Dingen die echt kunnen gebeuren. Ja, precies. <laughs> ja, dus okay. nou ja. Heel goed. Nou de Shape of Water is dus vrijwel te zien in alle bioscopen in Nederland. De nacht van de radio. De serie van de week. Stel je voor, je wordt naar een onbewoond eiland gestuurd met genoeg eten voor 80 jaar en een Smart TV op het strand met 5 tv-series. Welke tv-series zou je selecteren? In de vorige editie gooide Jan Kooiman Bloodline eruit en zette House of Cards erin. Dus nu zitten we op het eiland met Stranger Things, Mr. Robot, The Sopranos en Breaking Bad en House of Cards. Wat kan weg en wat moet erbij? Vandaag is Thomas van Luijn onze moordenaar. En zeg eens Thomas, welke serie kan erbij en welke kan eruit? Moet ik dat heel snel beslissen? Want dat I is me een lijstje. Ja, nee, uh, ja, je hebt, we hebben eventjes. Ja, ik vind het dapper dat je als je op een onbewoond eiland zit... dat je dan House of Cards meeneemt. Want het is een intens deprimerende serie. Ik denk dat je wel wat, wat upliftings en life affirmings kunt gebruiken. Ja. Ik, ik denk dat ik die eruit zou doen, maar ja... Het is, het is, het, dat, dat heb ik altijd, onbewoonde eilanden dingen. ik denk, wat zou het best zijn op een onbewoonde eiland? dat ik niet het beste ding is om mee te nemen. Dus House of Cards gaat eruit? Ik, ik kan die niet meer aan. Ik vond nee. de eerste serie geweldig. Maar het, het deprimeerde me zo dat, dat je geen protagonist hebt waar je een beetje ja. echt, echt voor duimt dat hij slaagt. Dat, en, dat heeft het aan. dan ook nog iets te maken met, uh, met Kevin Spacey? Nee, nee. Kijk, dat, toevallig zag ik laatst Baby Driver, waar die ook in zit. Mm -hmm. En dat um, was al na het, het de affaire. En, uh, en daar speelt hij ook slechtrik in. En ik denk dat soort luiken prima nog slechtrikken spelen. Dat, ja. uh, als ze goed zijn wel, ja. ja. Oké. Okay. Dat, dat verstoort de film niet. Nou ja, dan zijn we ontzettend benieuwd welke jij uh, welke je meeneemt. Nou, dit, dit, ik, heb, ik heb nogal een rij, want het moet, je wilt dan een lange serie, of niet? Ik denk, weet je, ik zou gewoon Modern Family meenemen. Ja, dan kan je. Dan ben je een jaar uh, zit je een jaar goed op het eiland. Ja, zeker. Zeker weten. Want en... ik dat is ook altijd, als ik twijfel, als ik serie zit te bindje en ik weet het even niet, dan doe ik gewoon maar weer een afleveringetje van Modern Family. ja Want daar wordt kikker ik altijd van op. Dat is altijd leuk. En, en, en waarom Modern Family? Nou, het is, dat noemen ze een die hè, noemen ze dat sinds cheers. Dus dat je gaat houden van de mensen. Ja. En dat je eigenlijk al blij bent als je ze ziet. En ze niet zoveel. Hoeft niet eens zoveel meer te doen. Ja. Wat, wat Friends op een gegeven moment ook had bewerkstelligd. Uh, dat je gewoon... Uh, oh, ik hou van ze allemaal. Ja. Dat je gewoon een gezicht weer ziet en dan weer... Uh, een gezelschap dan, hebt. Is het dan een beetje het Amerikaanse wat je dan, uh, waar, je, waar je van houdt? Um, nou, niet noodzakelijk. Maar Modern Family is wel... Hoewel het dus de pretentie heeft... Uh, de, de zware echte de, de levensthema's van families aan te kaarten... Het ja. is natuurlijk wel altijd, uh, altijd heel uh, prettig en vrolijk en uh, ja. and happy, and happy, happy. Dus dat is wel Amerikaans. Ja. Maar ik hou er wel van als het, uh, als het me vrolijk maakt. Het kan op allerlei manieren, maar uh, ja. ja. Nou, dankjewel, Thomas. Thomas van Luijn is vanaf maandag 5 maart vier dagen per week om acht uur op NPO 2 te zien... met de taalkwist Tafel van Taal. En daarnaast oh. regisseert hij momenteel de nieuwe voorstelling van Pauline Cornelissen... Om mijn moverende redenen. Die heb ik al geregistreerd hoor. Die loopt al. Maar dat, is, dat geeft niks. Heel ja, goed. Die, ja. Nou, we gaan kijken, okay. Thomas. Goed zo. Dankjewel. Dan. Dankjewel. Dank je wel. Oké. Nou, dit was uh, De Lagarde Radio. En ik dank Floor Overmas, Roger Abrahams en Roy van Vilsteren. Bedankt, Julius. Ja, zeker. Ja, Julius. Ja, ik, vond het, uh, ik vond het waanzinnig om deze eerste aflevering te mogen presenteren. Nou, mooi. Bedankt. Goed gedaan. En we zien elkaar volgende week. Ja, tot volgende week. Tot dan.